Blok wil niet vooruitlopen op de vraag of ook in de volgende periode een gedoogconstructie met de PVV moet komen. Het park in New York, waar actievoer actievoerders van Occupy Wall Street zich ophouden, wordt nog niet ontruimd. De eigenaar had gezegd dat het park vandaag zou worden schoongeveegd, maar dat is op het laatste moment afgeblazen. Mogelijk waren ze bang dat de ontruiming zou uitlopen op rellen. Het is nog niet duidelijk tot wanneer de demonstranten mogen blijven. Volgens een verklaring van de gemeente... willen de eigenaren met de betogers afspreken... dat ze het park schoon, veilig en toegankelijk houden. In het Sukari Park zitten al vier weken honderden actievoerders. Het aantal mensen dat zich aansluit groeit nog steeds. Ook heeft het protest zich uitgebreid naar andere Amerikaanse steden. Gemeenten hoeven geen ambtenaren te ontslaan... die weigeren homohuwelijken te sluiten. Volgens Haagse Inge ingewijden praat het kabinet vandaag... over een brief van die strekking...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 Homobelangenorganisatie COC is er niet blij mee. Dat betekent dat er nog steeds weiger ambtenaren aangenomen mogen worden en weiger ambtenaren in dienst mogen blijven. Dat is, vinden wij eh, onbegrijpelijk als je kijkt dat de commissie Gelijke Behandeling al eerder heeft gezegd dat dit niet kan. En daarmee zeggen we ook dat het kabinet wel echt een heel verkeerd signaal aan de samenleving afgeeft dat er nog steeds ambtenaren zijn die eigenlijk onderscheid mogen maken. Wij trouwen jullie wel en jullie niet. Als meer krijgt in 2014 een hotel speciaal voor buitenlandse werknemers. Het zal bestaan uit ongeveer 640 bedden. Een kamer kost zo'n 10 euro per nacht. Het hotel wordt gebouwd op 10 minuten rijden van belangrijke bedrijventerreinen. Onder meer in de buurt van Schiphol. In Diemen staat al een hotel voor buitenlandse werknemers, maar dat hotel is een stuk kleiner. Het weer volop zon met in het noorden wat sluierbewolking en 13 graden. Ook het weekend veel zon. S'nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag is het dan een graad of 12. Aan de B-verkeersinformatie. Er staat in totaal 60 kilometer file. De meeste files staan in de regio Utrecht. De meeste vertraging heeft je verkeer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat bij elkaar 12 kilometer file. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag... versloten drie kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A15 Europoort Rotterdam verklopt het Vaanplein 6. Op de A28 Zwolle richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoevelaken en Leusten staat vijf kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Tic-tac-tac, schoelbak Janssen, in negra. Made in Holland, delivered by TNT Express. Janssen doet goede zaken met zijn schoelbak in Moskou...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 Sporters die ooit doping hebben gebruikt mogen nooit meer meedoen aan de Olympische Spelen. Een debat. Actrice schrijft de Elvenreinen. gastrace en zijn Jerzy Kabronski, hoogleraar maritieme archeologie over schatgraven op zee. Maartje van Weeg is op zoek naar oude muziekinstrumenten. Frits Barend komt langs. Bert Brussel leest zijn column. Satire natuurlijk en live muziek. Dit keer Tommy Ebben en de Small Town Villains. Tommy Ebben en de Small town Villains, en u krijgt ze viermaal te horen in deze uitzending. Wilt u reageren graag? U kunt ons twitteren: hashtag AfroVML. Mail ons: vrijdagmiddaglife.nl. Of bekijk ons via de website afro.nl/slash live. Hij roeit tegen de stroom in, is een eigenzinnige denker. Heeft zichzelf tot financieel specialist opgeleid. Maar wordt ook doemdenker, oneilsprofeet genoemd. Want hij waarschuwt nogal eens voor de ineenstorting van het financiële systeem. Een waarschuwing die hem zelf overigens geen windeieren heeft gelegd. Hij is er rijk mee geworden. Dus nu wij tot onze nek in de staatsschulden zitten... banken noodleidend zijn en noodfondsen ontoereikend lijken... horen we graag van hem of er nog een uitweg is. Ja, ik, ben, ik ben niet... Uh, ja, dank je. Dank je. Sorry, Willem, wil je ik even zeggen wie je uitspreken? Ben? Ja, sorry. De, maar de, ik wil reageren. We Of, of tutoieren we? Nee, we tutoieren. Wij kennen elkaar al 20, 25 jaar, okay. geloof ik. Bij deze afgesproken. Toen zat je nog bij Stad Radio Amsterdam. Precies, je wilde meteen reageren. Uh, ja, ik ben niet rijk geworden door te waarschuwen voor de crisis. Oh. Want dan zou ik, had ik wel heel veel boeken moeten verkopen. Ik, uh, als ik al geld heb verdiend aan de crisis... is het door op een uh, juiste manier te investeren in... Uh, datgene ja, wat wel waarde zijn. andere zaken. Want, want je, ben, je bent ja. rijk. Uh, uh, Engelsen zeggen ze mooi, I'm well to do. En, uh, wat wat, is wat rijk? houdt dat in? Ik vroeg Hoe... laatst aan een bankier, wanneer ben je rijk? En uh, die man heeft heel lang in Zwitserland gewoond. Hij zei, nou in Zwitserland zeggen je je bent rijk... als je meer dan 20 miljoen hebt. Oh. En? en tussen de 21 miljoen ben je well to do. Dus I'm well to do. Je zit tussen de 21. Ja. Moet je nog werken? Ik wil nog werken. Moet je nog werken? Nee. Niet meer. Dus dan heb je meer dan tien. Want dat heb je nee, ooit, ooit nou, wel eens gezegd. Nee. Nou ja, goed. In ieder geval, ik vind het rijk. Uh, zo, zo, is het belangrijk voor je geld? Uh, voor iedereen. Ik uh, zie heel weinig mensen die zeggen uh, dat uh, geld geen, geen rol speelt in hun leven. Maar zou, huur... zou je ongelukkig worden? Want je rijdt in een, een grote auto. Natuurlijk, zou ik bijna zeggen. Maar zou je ongelukkig worden als je in een klein autootje zou moeten nee, rijden? Bij heb niet. Nee, nee, ik heb, ik, ik heb het eigenlijk niet nodig. Alleen Geld is uh, heel prettig omdat... Uh, twee belangrijke functies van geld. Het maakt je onafhankelijk. En, uh, jij weet zelf als uh, radiomaker maar hoe het is, het is om dat niet te zijn. Ja? Um, en eigenlijk wil iedereen in zijn leven eigenlijk onafhankelijk zijn. Uh, in ieder geval als het om werk gaat. En geld stelt je in staat, zoals Groucho Marx zei... om andere mensen het werk te laten doen wat je zelf liever niet doet. En aangezien ik heel veel dingen zelf liever niet doe... is het is het, om, het geld heen heen om geld te hebben. Ja. Ja. Nou word je ook, ik zei het ook, regelmatig bekritiseerd... Hè? Of, of weggezet als doemdenker of onheilsprofeet. Uh, ondanks het feit dat jouw voorspellingen al inmiddels een paar keer uh, zijn uitgekomen. Hoe verklaar je die, die, die reactie op jou? Nou, thuis uh, noemen ze me een ziekelijke optimist. Dus oh. uh, de mensen die mij mijn onheilsprofeet... Uh, noemen, die kennen mij niet. Ik heb in 2008 uh, twee bedrijven opgezet, uh, omdat ik, een crisis is, betekent verandering, en verandering betekent kansen. Uh, twee bedrijven opgezet. Eén was een uh, webshop waarin ik uh, het mogelijk weer maakte voor mensen om fysiek goud en zilver aan te schaffen. Banken zijn ermee gestopt. Dat heb ik net verkocht aan uh, value Aid, aan Peter Paul de Vries. Een andere bedrijf is een beleggingsfonds, de Golden Discovery Fund. Ja, nou, dat is allemaal dat fijn voor is, jou, maar even, want, want waarom denk Nee, maar ik ben dus ja? een doemdenker. <laughs> Hoe nee, kan maar... je nou een doemdenker zijn ja? als je twee bedrijven begint? Uh, als je denkt dat de wereld ophoudt te bestaan, begin je niet twee bedrijven. Want dat kost geld, nee, kost tijd, kost energie. daar ben je heel positief over. Maar je voorspelt natuurlijk ook regelmatig dat het niet goed gaat. Nee, ik dat ben een dat realist en ik ben eerlijk. En dat is bijna niemand en in deze En waarom worden mensen daar zo boos over, denk je? Nou ja, omdat de boodschapper van slechte nieuws natuurlijk vaak uh, op zijn lazen krijgt. Letterlijk? En, zijn mensen wel eens agressief? Nou ja, ja ik, heb, ik vecht nooit. Maar ik heb de uh, laatste 30 jaar één keer een klap gegeven. En dat was op de nieuwjaarsreceptie van Euronext op de beurs uh, vorig jaar. En toen kwam er een uh, handelaar naar me toe, die ik niet kende. En ik hoorde hem van afstand aankomen. Echt zo'n beetje een zo Albert, Albert Kuip-handelaar noemen we dat. Dus iemand die gewoon een hele grote mond heeft. En die kwam naar me toe en die gaf me een enorm harde klap, zogenaamd vriendschappelijk, op mijn rug. Ik kende hem niet en die zei: Willem, bedankt voor dat klotenjaar. Dus hij had heel veel geld kennelijk verloren en vond dat dat door mij kwam. En toen dacht ik even na. Nou, ik moet geslagen, maar ik heb hem toen uh, twee keer zo hard een klap teruggegeven. Uh, en uh, gezegd, van, wat heb ik met jouw klotenjaar te maken? Dat werd een matpartij? Of? Nou, nee, nee. Oh. Wat, uh, eh, maar goed. Daar het, bleef wat, het bij. Maar je, je had zich feest verstoord, in ieder geval. Nou, hij, hij maakte mij verantwoordelijk voor zijn klotenjaar. <laughs> Alsof, als, als Willem Middelkoop niet had geleefd... was het een goed jaar geweest voor hem, of zo. Hè? Dat de economie anders was geweest, of zo. Hè? In hoeverre het komend jaar een goed jaar of een klotenjaar voor anderen wordt, daar gaan we het uh, zo direct uh, over hebben. Uh, eerst luisteren wij naar een lied... Dat Susanne Matthijs voor je heeft geschreven nadat ze googelde op je naam. Zijn vader was een kernfysicus bij CERN. U weet wel van die deeltjes versnellen. Geboren in Zwitserland, opgegroeid in Drenthe. Sneller dan het licht verdient Willem zijn centen. Studeert geen economie, maar confectie. Bijbaan, fotografie, leus voor commercie. Verkoopt zijn foto's voor het hoogste bot. Een avond onderhandelen levert hem 10.000 gulden op. Hij werkt zich op in de journalistiek. Panorama en parool, fotoredactie. Een hey, grote ideeënmachine, die altijd een manier vindt om geld te verdienen. Foto's, pandjes, handel, olie en goud, hij heeft inmiddels al een aardig centje opgebouwd. Ja, yeah, Willem Middelkoop heeft bijna arrogant vertrouwen in eigen kunnen. Maar er zijn wat apen op de rots, die hem zijn geld en succes niet gunnen. Van journalistiek dier tot weekdier. Ga. Tijd voor het geile geld Is hij een onheils profeet Met zijn sombere voorspellingen In de media? De dollar zal maar blijven crashen Want dit systeem is ongezond Dus beleg in goud Als je geld wil blijven cashen Zegt de man met een goudbeleggingsfonds. Yeah Susanne Gijs van Rijn En Vera Kee over mijn gast van vandaag, Willem Middelkoop. Uh, wil je niet iets rechtzetten nog? Of? Nou, hier had je me wel voor mogen waarschuwen. Want, uh, en je wist dat van we... een nee, kwam, toch? Nee, nee, dan oh. was ik niet gekomen, ben ik bang. Nee. Echt waar? Is ik, het? ik vind het heel erg leuk, maar ik, uh, hier, hier, hier ga ik van blozen. Ja, dat vind ik wel een beetje... Ja. Blozen je... omdat je het erg vindt of omdat je het mooi vindt? Nou... Ik heb de afgelopen, afgelopen twaalf maanden zeven keer nee gezegd... tegen de wereld draait door. Omdat uh, ik er een beetje genoeg van uh, heb gekregen... Dat, uh, um, dat, je, dat je continu als gast wordt gebruikt voor een soort infotainment. En ik heb met mezelf afgesproken dat ik daar niet meer aan meewerk. En uh, het infotainment gehalte op Radio 1 begint nu ook vrij hoog te worden. <laughs> en daar heb, ik, daar heb ik een beetje moeite mee. En Ik, ik, vind, ik vind het een fantastisch lied, maar ik wil... En dat is dus de reden waarom ik... Eh, ik krijg veel te horen die ook via Twitter willen... We zien je nergens meer. En eh, ik zeg bijna alles nee. Omdat ik wil niet een BN'er zijn waar lied liedjes opgemaakt worden. En waar... Ik ben heel serieus met het vak bezig. Dit is overigens wel allemaal wat gewoon over je gepubliceerd wordt, hè? Nee, klopt. En, uh, en er is natuurlijk continu een, een spanningsveld tussen... Uh, ik, ik ben best wel een uh, ijdel en narcistische kant, heb ik. en. Uh... Als je succes hebt, je praat graag over je vak en ook over je succes... maar je moet dat heel erg afremmen, want voor je het weet... Uh, uh, ja, loop je van de ene mediaval naar de andere. Ja. Nou ja, toch dan even over jouw carrière, als het mag. Want die is, uh, ja, ongezijnlijk zou je kunnen zeggen heel onlogisch verlopen... met ja. wat je allemaal gedaan hebt, je fotograaf ben je geweest... Uh... Uh, chef van de fotoredactie, uh, beursanalyst, uh, ja, nu ondernemer. Uh, hoe, hoe stel je jezelf eigenlijk voor? Ondernemer, financieel specialist? Ik heb uh, twee kanten en die, die zal ik altijd bij me blijven uh, of in me blijven houden. En dat is, dat, ik ben journalist. Uh, dat is een manier van leven. Dat is een manier waarop je uh, ja, naar na het nieuws kijkt. Uh, altijd met eigenlijk, nieuwsinformatie bezig. En ik ben ondernemer. Ik, uh, ik moet iets doen met goede ideeën. En ik ben vooral ook een ideeënmachine, maar mm -hmm. die ideeën die leiden altijd tot ja, of die leiden heel vaak tot iets zakelijks. En, en ik, ik ja, ik zie heel veel kansen. En, en daar ben ik ook geen doemdenker. denk ik. Uh... En je hebt, uh, je hebt geen economische studie gedaan, hè? je bent geen econoom. Uh... Ja wel, bedrijfseconomische studie. Dus het is uiteindelijk, ik ga het eerst voor confectieindustrie doorlopen. Dat lijkt heel raar alsof je dan. alleen met... Bezig bent, maar je wordt daar gewoon opgeleid om een confectiefabriek te runnen of om. Uh, ja, dus dat heeft in ieder geval raakvlakken. Ja. Uh, je, je, je mening wordt in ieder geval inmiddels heel serieus genomen. Uh, hoe komt dat, denk je? Nou, thuis niet hoor. <laughs> heel goed, lijkt uh, me heel gezond. En, uh, in de buitenwereld wel, vooral als het over geld gaat. Nou. Kijk, ik zie mezelf als... Uh, ik zeg wel eens, in het Rijk der Optimisten heet een realist een pessimist. En uh, daar noemen ze mij een pessimist. Omdat ik de enige realist ben in het Rijk der Optimisten. Iedereen heeft een roze bril op. En in de economie gaat het gewoon nog goed. Kijk hier naar buiten. Ik zie geen zwervers op straat. Ik zag een paar Roemeense muzikanten, maar die maken geweldige muziek. Dus die hadden die euro ook verdiend. Maar het gaat gewoon goed. De terrassen zitten vol, iedereen is goed gekleed. Dus er is geen crisis. Dus als ik dan zeg dat dit systeem aan het desintegreren is... en aan het instorten is, dan snap ik wel dat mensen dat niet snappen. En dat ze mij dan uh, onhelst privé te noemen... Maar ik probeer, ik ben een journalist en jij bent zelf ook een journalist... en dan zijn gewoon de feiten heilig. En wij houden er niet van als mensen de feiten gaan verdraaien... of de feiten anders presenteren dan ze zijn. Alleen het probleem is, niemand snapt het financiële systeem. En dat snap ik wel weer, omdat we op school dom zijn gehouden. Wij mogen het financiële systeem niet snappen. Henry Ford heeft ooit gezegd, als mensen het financiële systeem zouden snappen... dan zou er voor de avond een revolutie zijn. Maar economen zijn er toch voor opgeleid om het te snappen? Nee, economen zijn er voor opgeleid om jou en mij eigenlijk uh, voor de gek te houden... dat we in een systeem leven wat gewoon onbeperkt door kan gaan. En de meeste economen zijn zo gebrainwashed... dat ze zelf niet eens meer doorhebben dat ze gebrainwashed zijn. Er zijn in de economie twee stromingen. Je hebt de Oostenrijkse school, en dat is een realistische school. En je hebt de Chicago School of Economics. En 99% van wat wordt onderwezen aan universiteiten universiteit... overal ter wereld is de Chicago School of Economics. Dat is een vrije markt. Dat is uh, ja, dat het alles overlaten aan de markt. Uh, met, als je Keynesiaans gewoon aan de knoppen draait en geld creëert, dan kan je alle recessies bestrijden. En het is een beetje de, de, de p van achtige maakbaarheid van de samenleving. Als wij willen dat de economie goed draait, dan draait de economie goed. En dat kan inderdaad. Daar geloof jij niet in. Nou ja, dat, dat kan. We zien het nu. Dus nou gooi je geld uit helikopters. Als je geld helikopters gooit... in Amerika hebben ze het gedaan, hè? gewoon iedereen een cheque sturen. Nou, dan, dan gaat de conjunctuur weer eventjes... Uh, dan gaat de economie weer een stuk beter presteren. Ja, nou ja, Alleen, ooit, ooit moet je de rekening betalen. Dus het werkt tijdelijk. En kijk, politici en autoriteiten zijn dol op dingen die tijdelijk werken... want ze hebben maar een tijdelijk mandaat. Maar ja, je, je schreef ooit het boek... Hè, de, de, als het dollar valt, ja. die is nog steeds niet gevallen. Nou... Hij is hard bezig. Kijk eens wat goud heeft gedaan. Goud wordt in dollars uitgedrukt. Het is verachtvoudigd. Ik zeg ja. tegen mensen altijd: goud is niet duurder geworden. Goud heeft dezelfde koopkracht als 2000 jaar geleden. In twee, 2000 jaar geleden je, kon je 20 broden kopen voor een gram goud. Nee, maar de nou, dollar is nog steeds. Ik heb, ik, waarom ik het zeg is. Um, er werd ook gezongen. Hè? Dat, dat wordt ook over jou geschreven. Uh, je, je hebt het ook wel eens gezegd. Je, hebt een uh, uh, je bent overtuigd van je eigen visie. Uh, misschien zelfs wel arrogant. Ja, anders schrijf je geen boek. Nee, maar dat kan natuurlijk ook tot tunnelvisie leiden. Of niet? Ja, maar daar ben ik altijd zo blij dat ik toch uh, nu rijker ben... dan toen de crisis begon. Eh, het ergste wat je kan overkomen als professioneel belegger... is dat je zo gelooft in je eigen tunnelvisie... en dat je geld erop inzet. Want dan kom je aan het eind van de rit achter... dat je verblind bent geweest door je eigen tunnelvisie... en dat je al geld hebt verloren. Maar als je van je geld meer geld weet te maken... Dan Adel heb je geen van, tunnelvisie. Nou, jawel, het kan een televisie zijn, maar dan klopt er die televisie. <laughs> Dat is het niet echt... Nee, wat, je, ja. ik, ik, word, ik word elke dag beloond of afgestraft voor de, de, de, voor de wijsheid van, van mijn analyse. Ik gebruik die analyse ook, daar ben ik altijd eerlijk over geweest. Waarom verdiep ik me zo in dit systeem? Omdat ik... Eraan wil kunnen verdienen. Anders had ik er nooit zo, uh, zo, zo in verdiept. He, heeft jouw analyse? Hè, want, want die publiceer je op allerlei platforms, heeft die impact? Nee, ik publiceer mijn analyses bijna net. Je hebt ook een meer. nieuwsbrief, toch? Die, nee, die uitgeeft, stopt. die is gestopt. Ah, ja, kijk aan. Ik, nee, ik, ik publiceer geen commons meer, ik publiceer geen nieuwsbrieven meer. Maar merk jij dat als je zoals nu in de publiciteit dingen zegt, dat dat effect heeft? Nee, heel, heel beperkt. Ik was gisteren moest ik een geven op de Universiteit van Twente... voor een uh, groep uh, vierdejaars wiskundigen. En er was ook een jongen in het publiek die zei van... ja, maar als jij over goud praat, dan gaat die goudprijs omhoog. Ja, dat is echt te eer. Dat is maar waar, dacht je? Ja, inderdaad. Dat nee, ja. te veel eer. Ik, bedoel, uh, nou ja, ik, ik vraag het om dat je begin dit jaar in Vrij Nederland zei... van ja, eigenlijk zou iedereen heel veel cash geld in huis moeten gaan halen. Nou, <tie> nee, dat, dat, is, dat is niet waar. Kijk... Dat zei je toch in Vrij-Nederland? Althans, zo werd je geciteerd. Nou, kijk, wat ik altijd... Ik, ik vraag altijd, als ik presentatie geef, vraag ik aan de zaal. We zouden het hier ook kunnen doen. Laten mensen hand opsteken die meer dan 100 euro cash op zak hebben. Even Allee. kijken. Willen uh, mensen dat even dat doen? Wie heeft meer dan 100 euro cash op zak? Hand opsteken... Heel weinig, twee. Ja, ja, ja als twee zie van ik. de gasten. Ja. Nou, gemiddeld is dat inderdaad, uh, dat is hoog het 5%. En dan vraag wie heeft er meer dan 50 euro cash op zak. En nou, dan is dat zeg maar 10%. Want bijna iedereen heeft een paar tientjes, want de rest doen we met de pin. Ik zie een paar handen, En ja. dat is dus ongelooflijk vertrouwen in het systeem. Want als die pinautomaat het hier niet meer doet... en ja. dat kan zelfs door een technische storing... dan ben je dus binnen een dag eigenlijk door je geld heen. En dan, dan, ja, hoe je dan moet overleven, dat weet je niet meer. En wij... Wij maar weet zijn. je waarom ik het vraag? Omdat dat soort uitspraken natuurlijk... Uh, ja, goed, we kennen natuurlijk het uh, bekende voorbeeld van de bankrun op DSB. Hè, toen kwam nou, de daar de uitspraken daar ik over Daar ja, er ook omheen. precies. En daarom kom ik er even doorheen. Want als je dat zegt, dan creëer je eigenlijk uh, ja, de ramp die je misschien zelf voorspelt. Ja, maar daarom daar zit ik ook alleen bij Radio 1. Hier luistert een beperkt publiek naar. En je En zit het. niet meer. De, de wereld draait door. dat die ogen... Die 200.000 nee, luisteraars dus hier dat bij Radio 1 dat die geen Die, die, uh, die voorzaken geen bankrun, nee. Nee, nee, maar die kennen moet... wel weer andere mensen, hoor. Ja. <laughs> uh, nee, maar goed, ik, ik ben me er heel erg van overtuigd... als ik in de media optreden heb of dat er een publiek naar kijkt... of dat daar een relatief beperkt publiek naar kijkt. En ik weeg heel erg mijn woorden en daar merkt je al... dat ik er met een omweg over praat. Ja, maar je vindt of dat je het niet kan, kunt zeggen, dat soort dingen, uh, Ofwel. wel. Maar het is raar om onderscheid journalist... te maken. 200.000 mensen is niet erg en een miljoen wel. Nee. Als journalist heb je een, vind ik, een grote plicht om te vertellen hoe de feiten zijn. Maar buiten een journalist ben ik ook gewoon mens. Als mens heb je ook een maatschappelijke plicht om: ja, geen. Ja, geen, geen um, je, moet, je kan niet oproepen tot een bankrun. Dat, dat is gewoon. Maar waarom, je, je waarom zei je dit dan? Wat, wat, wat zei ik? Nou ja, dat, je, dat je maar beter veel cash geld in huis kan nee, krijgen. Als mensen mij vragen in een interview... Hè, wat moeten vermogende mensen nu doen... en die vraag krijg ik ook vaak hè, bij presentaties dan zeg ik van, nou ja, het is niet onverstandig in deze tijd... Hè, als je ziet wat er met de banken gebeurt. Hè, en het systeem, eh, het systeem kan op een gegeven moment impluieren hebben we eerder gezien. Dan is het niet onverstandig als je vermogen bent... om een deel van dat vermogen om te zetten in bijvoorbeeld hè, hard assets... goud en zilver. En ook wat cash in huis. Ja. Hmm. Oh, de crisis zelf. Uh, er wordt van alle kanten natuurlijk gepraat over wat er moet gebeuren. Uh, deze week mengden onder andere een aantal uh, politieke en economische prominenten... zich in die discussie. Er kwamen... Brief, onder andere Mebel van Oranje ondertekende die. En George Soros, bekend uh, superspeculant. Jij ja. citeert hem ook vaak. Die riepen allemaal, Europa moet gewoon meer macht. Er moet gewoon een Europese uh, ministerie van Financiën komen. En daar moeten die landen naar luisteren. Punt. Goed ja. plan? Het uh, was, was een goed plan geweest voor, om uh, in te stellen voordat we de euro introduceerden. Alleen de euro hebben we geïntroduceerd zonder dat soort zaken goed op te richten. En nu is er geen Europese minister van Financiën. En ik verzeker je, als je nu gaat voorstellen... dat een Europese minister van Financiën komt... en een Europese regering op dat gebied... en we hebben volgend jaar verkiezingen in Duitsland en Frankrijk... en daarna in Nederland en andere landen... dan worden alle anti-euro-partijen groot... en de wilders van deze wereld die, die krijgen het bij spreken voor het zeggen. En die besluiten dan dat dat vervolgens niet doorgaat. Het kan dus... misschien wel de beste maatregel zijn... maar de bevolking wil het niet doen. Nee, en dat, dat is de grootste. We gaan deze crisis nu weer oplossen. Er komt een g 20 uh, Vergadering in kan uh, begin november. En daarin gaat echt uh, enorm veel stimulering weer aangekondigd worden om die economie weer op de been te helpen. En dat gaat ook werken. Maar na volgend jaar, dan, dan is de lakmoesproef. Dan zijn er verkiezingen in Duitsland en in Frankrijk. En dan zullen we zien of de Europese burgers wel een Europese superstaat willen. Zullen we toch even dan het, het zwartste en het minst zwarte scenario schetsen? Wat is, wat is het beste scenario? Nou, het beste scenario, dat is ook vaak heel leuk ja. om te behandelen. Okay. Want dat is nou ook het Japans scenario. Dat en dat was vroeger het doomscenario. Dus mijn hoopvolle scenario is dat we 20 jaar lang een Japans scenario hebben. En wat is een Japan-scenario? Japan had een enorme goede economie, een speculatiegolf van de jaren 80. 1 januari 1990 ging daar de beurs dalen. Die staat nu nog steeds 80 procent lager. Eh, Japan valt steeds weer terug in recessie, maar komt er ook steeds weer uit. Maar er gaat niemand houdend over straat, er wordt niet geplunderd. En dat is mijn hoopvolle scenario. En wat is het slechtste? Nou, dat, dat, dat we niet in staat zijn om de desintegratie van dit financiële systeem... die begonnen is in 2008. We houden nu kunstmatig een financiële in, systeem in gang, uh, uh, Dat we die desintegratie op een gegeven moment niet kunnen stoppen. En dat die desintegratie steeds verder gaat. En dat kan uiteindelijk zelfs leiden tot de implosie van een systeem. En als je wil weten wat dat betekent... dan moet je maar eventjes terugdenken wat er in 1991 in, Rusl in Rusland gebeurde. Daar stort een, een, een heel economisch systeem één, in enkele weken. En dan moeten we allemaal gaan ruilen. Nou nee, in Rusland zijn ze niet allemaal gaan ruilen. Maar daar, daar zijn wel de, de spaarders hun geld kwijtgeraakt. Er zijn de gepensioneerden heel slecht af. Daar is roofkapitalisme. Uh, heeft, uh, heeft communisme plaatsgemaakt voor roofkapitalisme. Uh, nou ja, goed. Je krijgt allemaal onprettige toestanden. Nou ja, ik, ik denk even in, in de allerzwartste uh, scenario... Hè, als het echt fout gaat en de banken uh, geen geld meer uh, geven, et cetera... Uh, dan zeg jij, je kunt je onder andere een beetje indekken door goud te kopen. Aan de andere kant, als het echt helemaal fout gaat... wat doe je dan met die klomp goud? Want dan kun je ook niet naar de boeren om eieren te kopen, toch? Nee, nou, kijk, wat kan je met geld? Geld? Er zijn, twee, er zijn eigenlijk twee voorwaarden... Of, er zijn eigenlijk tw Twee eigenschappen van geld. Het is een medium of exchange. Hè, dus je kan ermee ruilen. Hè, je betaalt er iets mee en dan krijg je iets anders. En store value. Hè, je kan er je vermogen in opslaan. Nou, goud is precies hetzelfde. Goud is gewoon geld. Het is een minimum of exchange. Je kan goud ruilen. Er is een leuk programma geweest. Die ging naar een Porsche dealer. En die betaalde postje Porsche met 4 kilo goud. Dus is geen Porsche dealer die je wegstuurt. Het wordt als, als waardevol, als geld herkend. Maar vooral, goud is een store of value. Dus goud, als je vermogen in goud steekt, dan wordt dat nooit waardeloos. En bij geld kan je dat niet zeggen. Nou ja, de goudprijs kan natuurlijk ook instorten. Ja, maar nee, maar ik zeg, goud wordt niet waardeloos. In 2000 jaar, in alle crisis, heeft goud waarde ja, haar waarde behouden. Het is altijd een ruilmiddel gebleven. Het is nooit naar nul gegaan. En er zijn in de wereld 168 geldsystemen... die geëxplodeerd zijn, geïmplodeerd zijn... en die waardeloos zijn geworden. Ongedekt geld wordt per definitie waardeloos. Dus dat dus zal niet... met goud niet gebeuren, zeg je. Aan de andere kant, toch even de kritiek. Hè, want uh, er zijn meerdere critici wat dat betreft. Uh, Ayoklamer, Klamer, econoom, die, die roept vaak... Uh, ja, die middelkoop het is allemaal onzin met het goud. Het is pure speculatie, riskant. Nou, Arjo Klamer, uh, ik, ik roep iedereen op om nu op YouTube... Uh, mijn naam te tikken, van Arjo Klamer. En dan kom je in een kostelijke een discussie. discussie. En ja. toen zei Arjo Klamer in, in uh, 2008... dat uh, Willem uh, de wereld ten onrecht uh, angst uh, inpraat... omdat deze crisis niemand gaat treffen, hooguit wat bankiers. Ja. Nou, hoe... Uh, dat punt heb je gescoord, maar goed, een ander nee, ik wilde, dan... Die hoeft toch niet serieus te nemen, niemand? Laten we dan zeggen, George Soros, die neem je wel serieus, toch? Superspeculant. Heeft hij ook kritiek op mij? Dat, nou, dat, die, die, die we zegt, het is de ultieme zeepbel, goud. Als, nee, als, als de andere, nee, is nee, alles nee. geknapt is, knapt nee. goud ook. Nee, kijk. Mensen luisteren nooit goed. Uit Ellen Greenspan heeft gezegd, dat heb gisteren een presentatie laten zien. Ellen Greenspan heeft gezegd, uiteindelijk kan je, kunnen alle bezitters van ongedekt geld... maar naar één plek vluchten en dat is goud. Dat is het laatste ultieme geld wat er overblijft. Als we het vertrouwen hebben verloren in de euro, in de dollar, in de Zwitserse frank. En wat je dan krijgt, is dat iedereen vlucht naar goud. En dan gaat goud in geld uitgedrukt naar ongekende hoogte stijgen. Ja. Dus dat is de ultieme bubbel. Ja. Maar dat betekent dus dat dan iedereen het vertrouwen in alle andere vormen van geld heeft verloren. En dan is goud naar een astronomische hoogte gestegen. Maar moet je het ook een zeepbel eigenlijk. Ja, tuur ja, Tuurlijk, want goud, wat heb je aan goud? Helemaal niks, dat is, uh, is leuk. Maar je hebt nou een situatie, het goud is alleen maar interessant... voor jullie als een maar je hebt 7 miljard mensen... op deze aarde, en 99% van die 7 miljard mensen... willen zoveel mogelijk goud bezitten. Ja. Vraag me niet waarom. Maar dat ziet nee. in, in ons DNA. We vinden het mooi, we vinden het spannend, we vinden het bijzonder. In je bijzonder. tanden en om je nek. Ja. Ja. Nou, het is overigens nog even, want uh, voor jouw beleggingsfonds... kun je alleen uh, terecht als je meer dan 50.000 euro investeert? Hè? Uh, wij, je kan in Nederland op twee manieren een beleggingsfonds beginnen. Eén met vergunning van de AFM, één zonder vergunning van de AFM. Ja. We hebben ervoor gekozen om zonder vergunning van de AFM te starten. Dat omdat klinkt zo vergunning... heel dubieus. Weet je, dat al die, al die, uh, die fondsen die omvallen en die niet blijken te deugen, nou, doen dat ook allemaal. Daarom zijn we nu ook heel erg aan het studeren om toch die vergunning aan te vragen. Omdat oh. wij deze vraag een beetje vervelend vinden elke keer. Die vraag, je wordt elke keer gedwongen om je te verdedigen. Mm -hmm. Wij willen helemaal niet veel participanten. we hebben nu 600. Dat zijn allemaal mensen die volgens mij heel aardig weten waar, waar ze mee bezig zijn. Dus jullie gaan de vergunning aanvragen? Nee, we, daar gaan we binnenkort de beslissing over nemen. En dat betekent dat je dan ook met minder dan 50.000 euro... Nee, nee, dan gaan we de, de grens. Nee, want wij willen, wij willen juist geen uh, kleine beleggers in het Oké, okay, nou, we zijn nieuwsgierig wat daar uitkomt. Tot slot, uh, over welke voorspelling mag ik je over vijf jaar weer ondervragen... en des zeg jij die is uitgekomen? Oh, de zilverprijs verdubbeld. Goed. Willem Middelkoop tot over vijf jaar. Okay. Dank voor dit gesprek. Over de zilverprijs ook Het NOS Journaal nu met Jori Stibinitsky. Radio 1. Het NOS Journaal. De Italiaanse Kamer van Afgevaardigden heeft nog steeds vertrouwen in premier Berlusconi. In een stemming over zijn vertrouwen stemde een meerderheid voor. De stemming was nodig omdat de Italiaanse Kamer dinsdag de begroting van 2010 had afgekeurd. Normaal gesproken treedt de premier dan af, maar Berlusconi weigerde dat en vroeg de Kamer het vertrouwen in hem uit te spreken. Italië kampt met een hoge staatsschuld en moet miljarden euro's bezuinigen vanwege de schuldencrisis in Europa. De Italiaanse kredietwaardigheid is al een aantal keer verlaagd. PVD-fractievoorzitter Blok wil ook in de volgende kabinetsperiode... samenwerken met CDA en PVV. Tegen Nu.nl zegt hij dat hij tevreden terugkijkt op het afgelopen jaar... en dat er goed wordt samengewerkt. Hij hoopt dat het volgende kabinet nog meer kan hervormen. En honderden buitenlandse werknemers kunnen vanaf 2014 terecht... in een speciaal hotel in Aalsmeer. Het hotel wordt speciaal voor hen gemaakt, telt 640 bedden... en een kamer kost zo'n 10 euro per nacht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB, Verkeersinformatie. De meeste files staan in de regio Utrecht. Alles bij elkaar zo'n 80 kilometer. Wat opvalt is de lange file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat tussen Gooi meer en Amersfoort Noord 17 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is er juist een ongeluk gebeurd bij Aalsmeer. De weg is daar helemaal dicht. Er staat file vanaf Badhoevedorp 4 kilometer... Dan de A28. Van, Utrecht, van, nee, van Zwolle naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Vathorst en Leusden Zuid staat 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. De via de andere kant op is ook flink gegroeid richting Zwolle. Tussen De Uithof en Leusden 15 kilometer. Dit is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live, Jan Mon. Welkom terug vrijdagmiddag live hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Frank Hoen hoort u zo direct van Amber Alert. Die vindt dat alle vermiste kinderen direct bij een landelijke politiedienst gemeld moeten worden. En actrice en schrijfster Elle van Rijn is gastreis Zij spreekt over Arno Grunberg en over toneelgroep Amsterdam... U kunt uh, reageren natuurlijk. U kunt ons twitteren hashtag #avroVML mailen naar vrijdagmiddaglive@avro.nl. U kunt ons ook bekijken, maar we hoorden dat op de site van Radio 1 het beeld niet synchroon loopt met het geluid. Als u dat probleem wil omzeilen, dan kunt u ook direct naar onze site avro.nl/vrijdagmiddaglive. Maar eerst turnen, want dat gebeurt nog steeds. Althans, dat neem ik aan. In Japan Edwin Cornelissen. Goedemiddag. Ja, inderdaad, uh, de medailleuitreiking hebben we op dit moment. Van de meerkampfinale bij de mannen, zonder Nederlandse inbreng helaas. Maar wel met een uh, hele mooie kampioen. Een Japanner, Uchimura. Hij wordt nu aangekondigd door de speaker om op de eerste, de hoogste treden van het podium te gaan staan. Uh, voor de derde keer in zijn carrière dat hij de wereldtitel pakt. En het was echt een indrukwekkend optreden van deze Japanner. Zo zuiver, zo netjes, zo mooi als hij turnt. Nauwelijks op een fout te betrappen. Echt Met afstand de aller allerbeste drie. Punten verschil met de nummer 2, de Duitse Philip Boy. Dan mag je dus met recht de keizer van de turnen worden genoemd. En dat is Uchi Mouda die dus voor de derde keer in zijn carrière de meerkamptitel pakt. En dat is een unicum in het mannen turnen. Geen Nederlanders dus in actie vandaag. We hadden gehoopt op Jeffrey Wanners. maar hij kwam tekort in de kwalificatie. Nederland moet het hebben van de toestelfinales. Die beginnen morgen met Jury van Gelder op de ringen. Die hoopt op een podium plaats, want dat geeft dan gelijk een uh... Ticket voor de Olympische Spelen in Londen volgend jaar. Dus vanaf morgen wordt het voor Nederland echt heel spannend. Op dit moment zijn de Japanners vooral heel erg blij met de meerkamptitel... voor hun keizer van de turnen, Uchimura. Edwin Cornelijzer, dank je Dit is, dit is, dit is, dit is, dit is de broer van... Dames en heren, luisteraars, welkom bij de broer van... Deze week werd het maar weer pijnlijk duidelijk... in welke spagaat onze minister van... ...migratie en asiel Gert Leers zich bevindt. Zo goochelt de minister met woorden om zijn immigratiebeleid... ...bij zowel de PVV als het CDA te verdedigen. En maakt hij in de ogen van een grote gedoger een fout... ...dan moet Gert bij Geert zijn excuses aanbieden... ...van onze eigen minister-president. Vandaag praten wij hierover met de broer en de zus van Gert. Stel je even voor. Goedemiddag, mijn naam is René van Muleleers. Goedemiddag, mijn naam is welkom Leers. Ah, welkom, even voor onze informatie. Gert is de oudste, toch? Ja. Dat klopt. Gert is de oudste en ik ben de en dan maakt welke dus de middelste van ons drie. Ja, ik ben de middelste Ja, en ik ben de jongste. Klopt. Ja. Dat uh, deed hij dat vroeger ook al? Sorry. Wat uh, deed hij vroeger ook al? Uh, Goochelen met woorden? Oh nee, nee, nee. Gert zat, zolang ik het mij kan herinneren, in de poppenkast. Ja, dat was heel lastig uit te krijgen uit die kast. De poppenkast. Ja, als we dan bijvoorbeeld weg moesten om naar visitie af te reizen, dan bleef Gert Stevens in de poppenkast zitten. Ja, bij het eten, weet je wel, dan riep onze moeder: <lacht> Eten! Ja, mijn moeder had een heel stemmen. stem. Hè? Ja, ja. Okay. Mijn moeder was sopraan in de kantorij, hè. die kon geweldig goed zingen. We werd zelfs bij ons in de familie gesproken over een gouden keltje. Ja. ja, precies. Maar goed, mijn moeder riep de vast als we van tafel moesten komen om te eten. Daar riep ja, ze. Ja, ja, ja dat, is, dat is wel duidelijk. Ja, ja ik zat hier niet nog eens herhaald. <laughs> Maar ja, ja, dan kwam ja. iedereen dus aan tafel, behalve onze Geert, want die zat in, in de, de poppenkast. Ja, maar van gespeeld met woorden was toen geen sprake. Nee, hij speelde met papa. Ja, papa, dat was een penguin en een struisvogel En nog twee andere beesten die deed ik, maar nu is ze me goed meer voor de geest kunnen halen. Nee, maar die mochten van Geert nooit meer doen. Ja, dat was onduidelijk waarom dat niet mocht. Dan zei die, steevast, dat weet ik nog goed, dan zei die van Nee, die wil ik niet in de kast hebben! Die mogen daar niet in! Nee, nee, nee, niet die! Nee! Ja, ja onze hard. Gert kon nog wel eens geagiteerd uit de hoek komen. Ja, ja. Nou, dat is iets waarvan we de laatste tijd weinig merken... omdat hij steeds zijn woorden aanpast. Hoe bedoelt u dat? Nou, uh, Uw broer zegt bijvoorbeeld stevast... als hij weer eens naar de kamer wordt geroepen... voor een uh, spoeddebat wegens uh, onduidelijkheden... Uh, dank dat ik hier nog eens goed kan uitleggen wat ik bedoel. Uh, en dan bedoelt hij eigenlijk, ach man, daar gaan we weer. Oh, dat is uh, leuk, dat accent. Ja, dat doet u goed. D dank, maar snappen jullie waar het om gaat? We gaan het migratiebeleid ombeugen. Uh... Nou ja, misschien dat... Nee. Nou, wat hij eigenlijk zegt is, er komen flink minder immigranten. Maar ik zeg ombeugen, want dat klinkt minder vriendelijk, dat klinkt vriendelijker en minder erg... En dan bijvoorbeeld bezuinigen, snijden, de grenzen dichtgooien... of zoals Geert het, het liefst zegt, het land op slot. Ah, dat bedoelt u. Ja, in die poppenkast zat hij ook het liefst alleen. Ja. Hier staat een integere minister. Nou, maar dat is wel waar. Hè? Je kan veel over mijn broer zeggen, maar ja. integere is hij wel. Ja. Hier staat een man zonder ruggengraat. Gegijzeld door de christelijke sociale achterban van mijn eigen partij enerzijds... en de grote gedogen met één duidelijk standpuntje anderzijds. Een angstig mens die iedereen probeert te vriend te houden... en bang is om het verkeerde te doen. Nou hebt u het accent toch niet heel goed te pakken. Nee. Ja. Maar goed, okay. zo had ik het nog niet bekeken. Nee, ik ook niet. Okay. Bedankt voor jullie komst. Dit was het dan, dit was het dan, dit was de broer van... Hey, hey. Henri van Loon, Bas Hoeflaak en Sanne Wallis de Vries. En aanschuiven nu actrice en schrijfster Ellen van Rijn... en Frank Hoen, hij is oprichter van Amber Alert Nederland. Allebei welkom. Uh, Ellen bezocht voor ons de voorstelling van toneelgroep Amsterdam... nooit meer. Uh, nooit van elkaar en las het boek De Mensendokter van Arno Grunberg. Daarover uh, zo direct meer, maar we gaan het eerst over Amber Alert hebben. Het waarschuwingssysteem voor vermiste kinderen. Afgelopen week stond in het teken, uh, u zult het uh, ongetwijfeld uh, gelezen of gehoord hebben... van de vermissing van de tienjarige Rotterdamse Jennifer. Zaterdag verdween ze, zondagavond, een dag later om elf uur... werd er een Amber Alert verstuurd en later werd bekend dat ze niet meer leeft. Uh, uh, heb jij dat nieuws trouwens, Ellen, uh, gevolgd? Uh, Nee, ik heb het niet Over die Rotterdamse nee, heb je nee, niet gevolgd. Nee, nee, nee. Uh, Frank Hoen, oprichter en bedenker ook hè, van Amber Alert Nederland. Is ja. uh, toch maar even vooraf, wat, wat is het ook weer precies, Amber Alert? Amber Alert is het uh, nationale vermiste kinderalarm van de Nederlandse politie. En het is een systeem bedoeld bij een vermissing... een uh, dringende vermissing om ervoor te zorgen dat het kind... Uh, de foto van het kind onmiddellijk landelijk wordt vertoond. Want waar wordt, het, wordt die foto dan vertoond? Nou, eigenlijk uh, via alles, sociale media, sms, e-mail, snelwegborden... Uh, het journaal wordt onderbroken, het ANP duwt duizenden websites onmiddellijk aan. Het is een, uh, we hebben ongeveer 1 miljoen deelnemers en uh, duizenden organisaties. Het is echt een, een mediabom om in die eerste uren dat zo'n kind vermist is, ontvoerd is... Uh, kansen van het kind te maximaliseren. Ja, want daar gaat het om, om, om snel uh, te reageren... zodat je, de kansen op het vinden van het kind uh, groter wordt. Ja. Nu, nu willen jullie, begrijpen dat alle vermissingen in Nederland... direct bij een landelijke politiedienst, KLPD, worden gemeld. Ja, wij, wij willen dat het centraal gemeld wordt. En het is, uh, Kijk, de politiereorganisatie komt eraan. We zijn ook heel blij met die nieuwe landelijke politie. Uh, wij willen dat het centraal wordt gemeld. Omdat als er sprake is van een ontvoering van een kind... en je weet vaak niet wat er precies aan de hand is... Dan heb je experts nodig. En experts die uh, ook grote middelen hebben. Helikopters, speurhonden en emmeralert. We zijn één van die middelen... Um, die experts kunnen onmiddellijk dan uh, de lokale politie bijstaan... met de raad en daad en ook ja. met die grote middelen. Want dat is het verschil. Hè? Want ook nu wordt die vermissing natuurlijk gemeld bij de politie. Maar dat is dan inderdaad de regionale politie. Ja. En die hebben niet de juiste middelen of mogelijkheden om snel te reageren? Nou, de politie doet haar stinkende best. Uh, zet alles om alles, zeker bij kindervermissingen, om daarmee aan... Uh, gaat daarmee Heel snel aan de slag. Alleen, er zijn gewoon... Dit is heel gespecialiseerd. Er zijn in Nederland gewoon een aantal experts. Sommigen zijn zelfs in Amerika getraind door de FBI. Um, en die kunnen... Ja, die weten veel meer over die vermissingen... dan iemand die dan normaal wat minder mee te maken heeft. Verbaast het u in dat verband dat bijvoorbeeld bij Jennifer... maar ook in andere voorbeelden... Uh, maar bij Jennifer werd pas 28 uur hè, na de eerste vermissing... dat de Amber Alert uitgestuurd? Wat is uw vraag? Nou, of u dat verbaast dat daar 28 uur tussen zat? Maar ik doe geen uitspraken over dit specifieke geval. Kijk, de reden dat ik hier zit, is dat ik wel, in het algemeen... ik wil gewoon dat als er zo'n zorgwekkende vermissing, zoals het heet, als hier is... dat die gewoon meteen, landelijk, bij de experts ligt... zodat die ook meteen, met raad en daad, de mensen lokaal ja, kunnen helpen. Ja. Mag ik daar nee. iets over zeggen? Want het zeker? lijkt wat naïef misschien... maar ik dacht dat dat altijd al... Je gebeurde. Ja, gebeurde. Dit is echt een soort van... Oh, is dat niet meteen landelijk geregeld? Wat raar. Mm. Zeker in onze snelle maatschappij. Dat moet toch snel gecommuniceerd kunnen worden, of niet? Ja, we krijgen niet van niets nieuwe landelijke politie. De politie wordt van de grond af opgebouwd. Ik ben ook heel blij mee met die nieuwe landelijke politie... van minister opstelde. En daarom kun je dus ook dingen versnellen. Communicatie, computersystemen en dergelijke. Maar dat dus is dus nog, nog niet. Nou ja, nogmaals. De politie is in een, in een transitie. De mensen die er zitten, die, dat zijn veelal bevlogen mensen... die gaan er echt voor. Maar je moet ze wel de middelen geven ja. en de organisatie om dat ook te kunnen doen. Nou ja, misschien een van de redenen waarom het niet gebeurt. Want ik begrijp dat er per jaar wel tot zo'n 20.000 kinderen worden vermist. Je ja. kan natuurlijk onmogelijk uh, 20.000 keer uh, Amber Alerts uitsturen en iedereen inschakelen. Ja, nou, het is nou precies zaak. Als je binnenkomt op de eerste hulp... dan willen we even snel kijken wat er met jou aan de hand is. En niet door een beginnend studentje, maar meteen door, door, door een specialist... die dat kan inschatten. De zaak is nu... 20.000 vermissingen. Dat zijn als dus vaak tientallen per regio per dag. Nou, dan kom je dus eigenlijk... Uh, de, dan moet je gewoon bliksepsnel weten wanneer is het mis en wanneer is het niet mis. En dat kan eigenlijk alleen als je die experts erbij betrekt. Juist daar kunnen ze goed schiften. Want heel veel kinderen komen gelukkig ook snel weer terug. En zij kunnen goed uh, zien wat ernstig is en wat niet ernstig is. Waar je achteraan moet. Die landelijke dienst. Uh, dat klopt. En die, uh, die expertise die bij de Nederlandse politie, ben ik ook van mening... die moet ook wel groeien... Uh, België heeft het nu nodig gehad om te komen tot een nieuw systeem van opsporing bij vermiste personen. Um, daar doen ze het, hè, dat landelijk melden. Ja, dat is, uh, de zorgwekkende vermeldingen worden daar meteen uh, gemeld. Werkt dat daar? Ja, absoluut. Het is een, uh, het, het, al is het maar omdat dat de politie daar ook dan sneller en zorgvuldiger omgaat met, uh, met die vermissing. Ze zijn het dus verplicht. Die Belgische agent overigens die is in de politieschool helemaal gehersenspoeld wat nou zo'n ontvoering is. Wanneer het nou zo'n zorgwekkende uh, vermissing is. En ook in de daar, opleiding wordt er al meer aan In de opleiding, inderdaad. En dat, ja. is een, uh, dat is ook een aandachtspunt van zorg nou dat die agent... daar ook gewoon meer expertise krijgt. Zodat als je, dit, als je een kind aanmeldt bij de politie... van er is iets met mijn kind... dat die agent die er lokaal staat ook... ook... Ook ja. Maar daar probeerden. zijn toch protocollen voor, of niet? Om te bepalen of iets ernstig is of niet. Daar uh, moeten toch wel draaiboeken voor zijn? Draaiboeken, inderdaad. En ondertussen uh, is, is er ook gewoon de dagelijkse praktijk. En in de dagelijkse praktijk worden uh, dit soort urgente vermissingen... ontvoeringen, worden vaak niet of te laat doorgemeld landelijk. En er worden dus verschillende afwegingen blijkbaar gemaakt. Nou, afwegingen, het is gewoon de werkwijze. De werkwijze moet anders. Laten we even kijken, want uh, het moet anders, dat is duidelijk zegt u. Uh, nou hebben wij naar aanleiding ook van uw initiatief even rondgebeld in Den Haag. We spraken onder andere VVD-kamerleid Janine Hennis Plasgaard. Die zei er het volgende over. Voor de VVD is het uitgangspunt dat het verplicht centraal melden... en nu eindelijk moet worden ingevoerd. Omdat en ook in België bijvoorbeeld is gebleken dat het van toegevoegde waarde uh, is als het gaat om de snelheid en zorgvuldigheid waarmee vermissingszaken kunnen worden afgehandeld. Ja. Zij zijn dus voor verplicht centraal melden. Daar bent u neem ik aan blij mee. Frank Absoluut. Ja. En dan hebben we nog even doorgevraagd natuurlijk. Want dan zeiden we, ja, maar wat dan als je dat wil? Ga je er ook wat aan doen? Ik wil um, van de minister weten of hij het met mij en de VVD eens is dat het formaliseren van een verplichtstelling om centraal te melden eigenlijk een kleine moeite is. Hè? Zeker met het oog op het feit dat zijn voorganger al heeft aangegeven uh, zo'n verplichte melding van vermissingen na te streven. En um, als hij het met me eens is, dan wil ik natuurlijk weten... of hij van plan is om dat zo snel mogelijk te doen. He? Dan iedere vermissing onmiddellijk melden bij een centraal punt... om optimaal gebruik te maken van de kennis die centraal aanwezig is. En dus ook te beschikken over expertise... Um, uh, die gewoon noodzakelijk is om zorgvuldig en snel dit soort zaken te kunnen afhandelen. vvd kamerlid Janine Hennis Plasgaat. van Hoen, tevreden? Ja, absoluut. Dit is een uh, enorme sprong vooruit. En ik denk ook wel... Ik heb ook vertrouwen in dat we met die nieuwe nationale politie... dit ook samen voor elkaar krijgen. De Er willen er in de Kamer. Het is nog positiever, want we hebben doorgebeld. we begrepen dat we komen. Ik blijf luisteren. CDA zijn het ermee eens. Dus er is een Kamermeerderheid voor. Ja, dat is fantastisch. Wat kunnen jullie daarmee? Nou, heel simpel. Ik zie gewoon binnen die politie... heel bevlogen mensen. Die moeten soms met één de hand op de rug boksen. Ze kijken ook uit naar die nieuwe samenwerkingsvormen die ze gaan krijgen. En ik ben van overtuigd dat we samen met kamer, ministerie en politie uh, tot een oplossing komen waarbij we dus kwetsbare personen, dus niet alleen vermiste kinderen, maar kwetsbare personen uh, maximaal kunnen helpen op het moment dat er dus sprake is. Dat het is van nodig is 11 ja. herijen, want je was verbaasd over dat het blijkbaar niet ja. zo werkte. Lijkt je terecht en goed dat dat nu verandert? Ja, dat lijkt me heel terecht, ja, tuurlijk. Zelf ooit... Mag ik hopen nooit hiermee te maken gehad? Indirect nee, of direct? Nee, maar ik ben wel bezig met een boek over de ontvoering van Toos van der Valk. Dus, en dat was een hele andere tijd. Dat was in 1982. En ik denk dat dat misschien ook heel wat meer had kunnen opleveren... op het moment dat er hè, toen een Amber Alert was. Als we snel een Amber Alert was, dus is over het niet voor volwassenen bedoeld, toch? Dat Amber Alert? Het is niet voor volwassenen bedoeld. Maar deze werkwijze, dit, dit centraal meldpunt dus wel. Dus ook voor... Zou dat Was kunnen helpen? Het, miljard, het Silver Alert dit is een werkwijze die alle vermiste personen ten goede komt. Dankjewel Frank Hoen en succes. Je blijft nog even zitten, want zo direct gaan we met Ella doorpraten over toneel en over het boek van Anna Grunberg. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek Tommy out. She ain't gonna pass you by Oh, God, here she comes Boy, don't you lose your hair Cause, oh, you know, well, she won't tell <sighs> Oh, yeah, you know that, wow Y'all a dog, she's the bone But don't you forget, you got a sweet girl. Another boot. Small Town Films met She Won't Tell. Vind je het mooie muziek? Wil je naar nou een concert, wil je een cd van ze hebben... dan moet je antwoord geven op de vraag... hoe heet de nieuwe cd van Tommy Evans en de Small Town Films? Als je dat weet of kunt vinden... kan ik me zo maar voorstellen... dan mail je het antwoord naar vrijdagmiddag live en de eerste die het goede antwoord sturen... winnen dus of kaartjes of de nieuwe cd. Onze cultuurgast van de week. Ja! Schrijfster en actrice Ellen van Rijn. Uh, ja, Ellen, je zei het net al. Je komt binnenkort met een boek over de ontvoering van Toos van de Valk. Uh, ja. je, je hebt daar daarvoor ook gesproken, hè, voor dat boek. Ja, tuurlijk. Anders was het vrij moeilijk uh, maken, dat boek. Nou ja, ik kan me ook voorstellen uh, dat je dat doet zonder dat uh, zij nee, dat daarvoor. kan. Dat zou ja. kunnen. Maar dit is zeg maar, de eerste keer dat ze haar hele verhaal heeft ja. uh, willen vertellen. En uh, dat is best bijzonder. Komen daar nieuwe feiten in naar voren? Uh, ja, zeker. Ja. Maar ik kan er, nou, <laughs> Helaas, daar kan ik niks over zeggen. wat nee, jammer nou. <laughs> nee, Nee, dat is jammer. Maar ik heb trouwens net... dat wil ik ook nog wel even melden... Uh, drie weken geleden is mijn vierde roman uitgekomen. De dag waarop ik Johannes Klein ja. doodreed. En uh, nou ja, goed, dat speelt zich af op één dag. Het is een heel spannend verhaal. Dus, het is een, ja, nee, uh, dat is ook een mooi boek. <laughs> ja. Maar ik ben natuurlijk meer geïnteresseerd toch even ja. in dat zou te komen gaan. Nee, maar het is dus, want je hebt daar gesproken. Het, is het ja. een, een, een feit helaas, of is het ook fictie, dat boek? Nee, het is een, uh, een waargebeurde roman. Het is een tussenvorm eigenlijk van fictie en uh, non-fictie. Fiction noemen ze het, geloof ik. Maar het is een, een, een roman gebaseerd op uh, waar gebeurde feiten. Ja, het is, nou, tegen die tijd moet je hier maar komen vertellen wat er nu is. Als zeker, eerste, ik nodig zeker, je bij ja, deze ja. uit. Frank, hoe nieuwsgierig naar een boek over die ontvoering? Ja, ik ontvang graag een kopie. Ja. En wellicht dus dat, uh, als er inderdaad uh, dat initiatief van Amber Alert... om landelijk sneller te melden, dat het ook in dit soort zaken kan helpen... waar het er net al over... Maar uh, cultuur, want daarvoor zit je hier. Ja, ja. Uh, je hebt een nieuwe boek van uh, Arno Grunberg gelezen... en je bent naar een toneelvoorstelling van uh, op Amsterdam geweest. Nooit van elkaar. Zullen we daarmee beginnen? Ja, dat is een goed idee. Dat ja. gaat over? Nou, dat gaat over uh, een, een vrouw die wacht op de thuiskomst van haar man. Het is een beetje, je voelt aan alles, het is het einde van de relatie. En het is een heel beklemmend stuk. Het, het, het, waar, wat vooral bestaat uit een soort manische herhaling van... hij komt, hij komt zo thuis, ik weet zeker dat hij komt. Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen, ik, ik ben niet alleen. Hij komt zo thuis, we zijn samen dus. Ik ben niet alleen, ik, ben niet, nou, ik heb dingen, ik heb dingen. Ook spullen, spullen. Ik, ik ben het verband tussen de dingen. Ik ben het verband, dus ik ben niet alleen. En dat gaat maar door. En het is... Het is een soort van innerlijke uh, strijd die zich met zichzelf voert. eigenlijk tegen de eenzaamheid. En Chris Nietveld. Chris is dat, Nietveld prachtig gespeeld. Ja? ja, echt prachtig gespeeld. Het is ook echt een prachtig klein stuk. Het duurt een uur en, en tien minuten. Heel intiem stuk. En, beklemmend uh, en toch prachtig? Beklemmend, ja, maar het is beklemmend in de zin van dat, dat verlangen naar, naar een soort van misschien wel. Ja, alles overheersende uh, liefde die, die, die aflopend is en die ze niet kwijt wil, en ook de eenzaamheid. Het is heel schrijnend. Want die man komt niet? Die man die komt en uh, die komt wel, maar hij heeft ook een soort minares. Maar tegelijkertijd, denk ik, zou het ook haar fantasie kunnen zijn, die minnares. En, en het is misschien ook zelfs zijzelf toen ze. Uh, nog jong was en eigenlijk met die man begon. Dus uh, je kunt het op verschillende manieren interpreteren. Ik vond het een erg, erg mooi stuk. En het is vooral ontdaan van. Het is eigenlijk zeg maar in, in uitvergrote vorm wat we allemaal wel kennen aan uh, relatiestrubbelingen. strubbelingen. Ja, ik weet niet hoe dat met jullie zit. Daar nou, heb, He, heb ik wel eens gehad, dat kan ik best verklappen. <laughs> maar het is de uitgeklede versie waarin eigenlijk alleen de subtekst uh, overeind is gebleven. En. Um, ja, daarmee de kern raakt. En dus ook heel, heel beklemmend en Daardoor is. ook beklemmend ja. wordt, ja. En, en, en toch uh, ja, uh, een grijs. aanrader. Ja, ja grijs, Want grijs, Frank, van Want als, als, je, als jij dit hoort, denk je, daar ga ik naartoe? Ja, dit soort dingen raken mij wel, ja. Het is een soort paar gevoel. Een zakbril. ja. Ja, nou ja... Nou, ik geloof je niet helemaal, hoor. Zou je, <laughs> je dat ook? <laughs> nou ja, ik, ik zocht even naar de vergelijking, dus je <laughs> Nummer ja. <laughs> qui pas en, en dit stuk. Uh, het, het gaat natuurlijk wel allebei <laughs> over van, uh, dat het erg is als je alleen bent en verlaten wordt. Of is dat niet um, ja, te Nou Ja, gewoon dat, dat uh, uh, um, um, de, de strijd ook tegen het alleen zijn en je alleen voelen vooral. In die en... zin zit er wel een linkje, toch? Ja, ja. ja, ja. ja. Je, je blijft aarzelen. Nou. Ik blijf aarzelen of hij er daadwerkelijk oh, is. Nou, wat, wat me ja. wel opviel overigens was dat... Uh, die, die, het is een reprise volgens mij en hij speelt nu drie avonden... vanavond nog in, in uh, de stad Schouwburg. Want? Met het Nee, het zat maar voor de helft vol. En dan, dan denk ik toch wat, wat ontzettend jammer met zulke topacteurs... en. Zo'n mooi stuk, uh, ja, dat vind ik echt spijtig. In de Staat Schouwburg in Amsterdam, ja. toneelgroep Amsterdam. Uh, uh, we kunnen er nog naartoe. Het, het boek heb je voor je liggen van Arnold Grunberg. Ja, ja dat heb ik ook hier. Uh, de, even de titel, kijk ik even naar. De Mensendokter. Ja, het zijn zijn, uh, nou ja, adviezen die hij geeft aan uh, mensen... die een vraag of een probleem aan hem voorleggen. Een soort lieve uh, Lita. Ja, maar dan op een ander niveau. Ja, ja inderdaad. Um, want hij heeft die rubriek in Vrij Nederland. Ja, he? klopt. En uh, ja, het is anders dan zijn romans uiteraard. Hij zegt er zelf over. Want iemand zegt, uh, hou het toch bij je romans of bij je columns. Maar niet bij zoiets idioots als de mensen, dokter en mensen serieus raad proberen te geven. Maar dan ook weer niet zo serieus dat het echt mensen gaan, kan helpen. Want is het serieus? Mm, het is uh, raar genoeg, vind ik dat het serieuzer is dan je in eerste instantie zou vermoeden. Het is wel met heel veel ironie en ook cynisme... en ja, onderuit halen van, van, van, hè, van gefeins en van oneerlijkheid. En van... Ik, ik vraag me altijd af, als ik die rubriek wel eens lees, uh, of mm. het echt is. Want nou, mensen vragen ik... allerlei... Kun je een voorbeeld geven van wat er bijvoorbeeld gevraagd wordt? Mm. Nou, hier is een vrouw van... Hij werpt zichzelf ook heel vaak op als een soort redder in nood, letterlijk. Hier is een vrouw van bijna veertig... Die, die haar vooral zien als een single zonder kinderen. En haar wordt geadviseerd om haar, eier, haar eicellen in te vriezen. Waarop hij zegt, nou, waarom niet nu een kind maken? En over een jaar of vijf versiert u op het schoolplein een leuke vader. Maar begrijp ik uit uw schrijven, daar eindigt hij mee... dat u geïnteresseerd bent in mijn genetische materiaal. Nou ja, daar zit het voortdurend vol van. Uh, Zou jij het... zo'n vraag opsturen naar Anna Gulfres? Nee, natuurlijk niet, meer. Oh, Ja, ik weet het niet Frank... Nee, Maar, maar wat we... Ja? dan toch misschien. Anoniem. Ja, dus, uh... ja, maar het valt me wel ook vooral op, en, en daarmee is het ook wel gespeend van ijdelheid en zo, dat vooral de vragen ook die uh, van vrouwen die vooral met Arnold in contact willen komen, er, er veelvuldig in staan. Ja, dat, dat is zijn waar... is, uh, eigen selectie, neem ik aan, maar vind je het een leuk boek? Ja, ik, ik, vond het wel, ik vond het wel grappig. Weet je, het is ook uh, hier in de achterin staat op, kun je op, op thema kun je opzoeken wat het probleem is. Dus heb je zelf een probleem, dan zoek je het even op. En het is wel een soort van ontnuchterend. En uh, ook heel grappig, soms hilarisch zelfs. Dus, of ja, lees je liever een roman van hem? Ja, ik lees liever een roman van hem. Maar ik vind dit wel echt leuk om. om uh, en er zitten zoveel quotes in. Ik bedoel, hij wordt de nieuwe Churchill, zeg maar, op uh, al die quote-sites. En uh, hij zal volgens mij nog heel vaak gequote worden uit dit boek, ja. Frank Koen, geïnteresseerd in het boek? Uh, ik moet zeggen, ja, dat mag ik misschien niet zo zeggen... maar dat is een leuk boek voor op de wc. <lacht> <lacht> en lees je, dit, dit hou je van Gunberg of niet? Ja, ik vind het wel leuk, dat soort korte stukjes. Uh, dat, is, uh, dat is een soort, ja, even soort soundbite. Dat wat waarderen we. Ja, ja. ja, als je, als je, want ik vraag het altijd, ik heb ook een vermoeden uh, wat je gaat antwoorden... maar uh, ja. als je moet kiezen tussen uh, de beide producten, het boek... of de toneelvoorstelling, wat zou je dan aanraden? Um, now it's To de toneelvoorstelling heeft me meer geraakt. Dus uh, dan zou ik dat aanraden. Maar ik zou dat boek... Nou, dat is wel echt. Hè, dat een toneelvoorstelling kun je niet per se iemand cadeau geven. Dus dat boek geef je dan cadeau. En dan ga je met een vriend of vriendin. Liefst niet met je man. Naar nooit van elkaar. Niet Wat met we, je man? <laughs> nee, zou ik niet Wat doen. gebeurt er dan? Nou, het is, een soort, het is echt het einde. Het is gewoon de, de, de soort van horrorvoorstelling. Van <acht> hoe, een, een goede, hoe een goede relatie uiteindelijk... Kapot kan gaan. Kapot kan gaan ja. nou, dat is wel goed dat je dat ook nog even bij zegt. Ja, ja. ja. Ja, ja, dus ga niet met je man, met een vriendin of zo. Er zijn nog kaarten. Je hebt ja. het al gezegd. Dankjewel. Het ging dus over uh, nooit van elkaar. De voorstelling van toneelgroep Amsterdam met het boek De Mensendokter van Arno Gumberg. En we gaan binnenkort horen wat er aan Nieuws is te lezen in je nieuwe boek over Toos ja. van de Valk. Maar, ja. maar de dag waarop ik Johannes klein doodreeg, is ook een dus, mooi boek. Ja. is dus nu in de winkel. Frank Hoen van Amber, Alert, uh, gefeliciteerd met die kamerbrede meerderheid voor je initiatief. En dank dankjewel dat je hier was. En zodra ik gaan we door met vrijdagmiddag live. Gaan we debatteren over doping en sport daar komt het tot. Twee dingen. things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Elke werkdag van acht tot half negen, twee dingen. Hij was drie jaar lang de machtigste man van Nederland en maakt zich hard voor een sterk Europa. Ser-voorzitter Alexander Kan. We realiseren ons veel te weinig wat Europa ons allemaal heeft opgeleverd. En we realiseren ons nog veel minder wat Europa ons nog kan opleveren. Hebben wij goede leiders in huis en wat maakt iemand een goede leider?